De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen beperkt zijn, wordt verder benadrukt. Boskalis en Smit zeggen dat ze hun best willen doen om gedwongen ontslagen te vermijden. Minister Klink laat onderzoeken of de q koortsbacterie leidt tot vroege bij zwangere vrouwen. Het RIVM komt nog dit jaar met de resultaten. De q koortsbacterie komt vrij bij vroege van geiten. Volgens het kabinet vormt de ziekte een steeds grotere bedreiging. Dit jaar zijn er 2000 mensen ziek door geworden en er zijn zeker zes mensen aan overleden.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 Minister Eurlings pakt de geluidsoverlast aan van treinen op het HSL-traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Vooral de treinen die nu tijdelijk worden ingezet veroorzaken veel lawaai. Eurlings laat ze daarom nog deze maand aanpassen. Zo worden de remblokken vervangen en op een deel van het traject wordt het spoor geslepen. De tijdelijke treinen worden vanaf volgende maand geleidelijk vervangen door de talies. Minister Ralfoet wil meer aandacht voor werkende vaders. Hij pleit voor een cultuurbreuk. Volgens hem wordt het vaak raar gevonden als een vader een dag minder gaat werken of ouderschapsverlof opneemt, terwijl er bij moeders heel anders tegenaan wordt gekeken. Als werkgevers hun medewerkers in staat stellen zelf keuzes te maken, leidt dat tot een sterkere arbeidsmarkt en sterkere gezinnen, zegt Rouwvoet. Het weer, bewolkt en overal regen. Vanmiddag vooral in het zuiden en middenzon, het wordt 7 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. Dit was het NOS Journal.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 Oké, okay, en met Ellen Haas dat zijn de twee kandidaten die het bestuur voorstelt om op plaats 1 en 2 van de goslijst van de VVD te gaan staan. Uh, dat moet overigens nog vastgesteld worden, maar we gaan eens even met ze praten over het VVD verkiezingsprogramma dat officieel is vastgesteld. Ja, en er ontstaat steeds meer weerstand tegen het ecoduct uh, over de Zandvoortse Laan en ook het... Te ontwikkelen uh, rijwielpad. En er komt dus morgen zelfs een protestmars. En ja. daarover komt vertellen een van de animator, animatoren van deze mars, Kees Piel. Ja, ik denk toch dat Rupsje nood, nooit gedacht ook een actie gaat beginnen. Um, dan zitten we om tien over half twaalf en dan praten we met uh, Hans Rijmers. Want er is weer jazz in de club. Dus morgenmiddag. Ja. Half drie. Ja. En dan, en dan horen we club. alles van Hans Rijmers. Maar nu gaan we eerst muziek draaien en dat zal vast geen jazz zijn. We'll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 Ik kom wel om van de boeken, maar goed. Oké, okay. goed, dat is dan de bizarre verteld vandaag in de kerk. En de kledingactie in de Agathe Kerk. Maar nu gaan we over de politie praten. Want ja, af en toe dan erg ik me wel eens. Dan sta ik voor een stoplicht. Met mijn kleine autootje En dan staat er zo'n grote naast me. En er zit een jong jongetje in van nog geen 20 jaar. En dan denk ik.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 en in yeah. de buur.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 ...dat mensen vanuit de burgermaatschappij, die zien natuurlijk ontzettend veel... ...en, en, en juist om bij hun ook zeg maar, zo'n gevoel te creëren dat het eh, toe doet als zij ook dingen bij ons neerleggen... ...ja, dat we dat ook gewoon elke keer heel serieus eh, nemen. Nou was het vroeger zo dat, uh, uh, met name in een dorp, had je de dus dorpsagenten, die kenden iedereen... Ja. ...die konden onmiddellijk signaleren, hey daar deugt iets niet... Ja. ...maar tegenwoordig gewoon heel veel agenten niet in het dorp. Is dat nee. een handicap?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 Ik nou, gewonen wonen, uh, werk heb ik er nog ineens over. Uh, dat, soort, uh, ja. Ja, dat soort zaken, daar ga ik nou nu geen uitlating over doen, maar dat zal u... Uh, geen naam ja, Daar ga ik ook niet doen. <laughs> nou, maar ik, ik benadruk, kijk Zandvoort staat nu in één keer prominent in de belangstelling. Hè. We hebben laatst ook uh, met Sean van den Heuvel ook een interview gehad, uh, wat in de Telegraaf kwam. Ja, dan ja, die is Zand, komt uit Zandvoort. Die komt uit Zandvoort. Niet en, meer, niet meer. Ja, nou, nou, dat weet ik niet. Maar uh, dan, kijk, Zandvoort is natuurlijk een heel makkelijk, uh, een heel, een makkelijk uh, dorp mm <laughs>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 Om het zwart weer ergens te verbergen in een matras of zo? Nee, wij, wij hebben nog geen geldhond. Maar eh, ik heb dat ook gehoord. Hè, die, die bestaat inmiddels. en Ook op Schiphol wordt er bijvoorbeeld ook wel mee gewerkt. Hè. Maar goed, wij kunnen natuurlijk altijd wel daar eh, gebruik van maken. Maar wij zitten ook meer in als wij signalen krijgen. dat wij eerst financiële onderzoeken gaan doen. dat we meer gaan kijken van hé, hey, wat verdient iemand en wat geeft iemand uit? En bij eh, mensen met een criminele achtergrond zit daar waarschijnlijk vaak toch een gat tussen. Nou, dat is het. Zeg maar het wederrechtelijk verkregen vermogen. En op basis daarvan gaan wij je proces verbouwen. Hebben maken. jullie ook onderzoek gedaan in Wochnum en Alkmaar?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 Ik weet er echt, daar kan ik echt geen, uh, nee. geen zinnig woord over uh, vertellen. Nee, dat is zo nee, maar <laughs> Hebben jullie toegang tot alle bronnen bij de Belastingdienst...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 slagen in moeten gaan maken. Nou is ziet gelukkig wel het bewustzijn ook binnen onze eigen organisatie en daar wordt ook heel hard aan gewerkt om dat ze, zeg maar straks ook goed honden de voeten te geven. Dus door door internet surveillance, internet rechercheren, dat soort zaken allemaal. Dus ja, dat is ook voor de komende jaren ontzettend belangrijk om daar gewoon ook op uh, capaciteit op in te zetten. Ja, wat dat betreft is het ook een enorm onderzoekgebied bijgekomen. Hè, ja, het absoluut. Ja, absoluut. Er gebeuren de gekste dingen. Nou, er gebeuren ook de gekste dingen. En uh, en van dat betreft is het ook wel eens. Uh,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 Dus aan alle kanten wordt het er niet makkelijker op, wel al boeiender ook, want het is een geweldige, mooie, dynamische wereld. Maar het is wel 24 uur werken. Ja, en hard werken, en dat is sowieso niet erg. Dat wordt niet betaald. Althans, dat is mijn opmerking, het wordt onderbetaald.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 Close your eyes. How can you treat me like a child?